Obama maakte gisteren bekend dat hij meer openheid wil geven over de afluisterprogramma's van de geheime dienst NSA. Ook wil hij de mogelijkheden om af te luisteren beperken. Assange noemt dat een overwinning voor Edward Snowden, die de afluisterpraktijken van de NSA aan het licht bracht. Bij een Amerikaanse drone-aanval in Jemen zijn twee mensen om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond.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 PSV heeft ook de tweede wedstrijd van het seizoen gewonnen. Thuis tegen NEC werd het 5-0, onder meer door drie doelpunten van de 17-jarige Belg Bakali. Verder won Heerenveen in Breda met 2-0 van NAC. Peck Zwolle won in Almelo met 3-1 van Herakles. En Goethe Eagles won thuis met 2-1 van ADO Den Haag. Het weer vrijwel overal droog, minimaal vannacht van 8 tot 14 graden. Overdag eerst zonnig, maar later neemt de bewolking toe. Vanuit het zuidwesten trekken er dan buien over het land... en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. De overnachting. Winfried Bajens. Ja, dames en heren, nacht. Van harte welkom, uh, nou, ik zou zeggen vanuit het College Hotel in Amsterdam... maar we staan ervoor. voor. we hem even laten horen? De scooter? Ja, die scooter. Ja. En weet je, het is toch radio, hè? Want hij komt hier op scooter aan. Dit is de scooter van... Frank Evenblij. Frank Evenblij. Frank Evenblij natuurlijk. Jakkals, is je beroemd geworden, van de wereld daardoor. En ja, je woont niet zo heel ver van, uh, van, nee, van het hotel ja, vandaan... maar dat je dat komt toch op de scooter aan. Komt, ja, ik komt ontzettend lui over... En, uh... Het is ook gek, want ik heb, net, ik heb net vorige week een nieuwe fiets gekocht. En ik fiets daar echt gigantisch veel op. Maar ik moest net nog wat ophalen. Dus ik had een goed excuus <laughs> voordat ik hier naartoe ging. En daarom ben ik met de scooter. Maar het ik schaamde me er eigenlijk wel een beetje Een beetje, beetje modelletje Holleder, hè? En zo kwam je aanrijden. Ja, nee, die, die had ook inderdaad een Vespa. Hè? Want ik uh, mag het maar gelijk noemen. Ja, maar dat was één met zo'n scherm. En die, dat was wel een nieuwe model. Deze is een stuk ouder, hoor. Ja. Ja, het, is, het is een mooitje. Frank even blij. Um, wij ontvangen hier wekelijks... Mensen die uh, ofwel een hele drukke dag hebben gehad... of een drukke week hebben gehad, even een nachtje uitrusten. Nou ja, je woont hier om de hoek, dus ja. ik denk dat je gewoon thuis gaat slapen. Voor ja, het, okay? lijkt me wel. Hier in het College Hotel in, uh, in Amsterdam. Maar uh, het is een beetje voorpuffen eigenlijk wat we doen het komende uur. Want jij gaat een ongelooflijke drukke week tegemoet. Ja, dat klopt. Ja. Of je zit er eigenlijk al middenin. Ja, ik zit nu wel in een aantal opnames... die inderdaad uh, uh, vanaf maandag zichtbaar gaan worden. Ja. Maar vanaf uh, maandag barst het voor mij een beetje los... en moet ik eigenlijk uh, drie weken... Uh, ja, onafgebroken keihard doorwerken. Ja, en, en dat is dan de TV-lab. Ja. Nederland 3 gaan we natuurlijk zien. De nieuwe programma's, althans die de, de, de Nederlandse televisie moeten gaan verrijken. Jij gaat Gielmobiel maken. Wat ga je doen? Ja, de Gielmobiel, dat is eigenlijk een onderdeel... wat al jarenlang bij Giel op de radio uh, een, een item is. En daar probeer ik televisie van te maken. Ja. Dus eigenlijk Gielmobiel 2.0. Dat wil zeggen dat ik ochtends in de radio bij Giel aanwezig ben. En hij belt naar zijn Gielmobiel... Weet niet wie die aan de lijn gaat krijgen. Uh -huh. Ik ook niet. Dus we moeten allebei raden wie heeft die aan de lijn heeft. En vervolgens, zodra ik dat weet, ga ik op pad en probeer ik diezelfde dag nog een portret van diegene te maken. En het wordt s'avonds uitgezonden. Ja, nou heb je er al een paar uh, eventjes voor de vorm opgenomen omdat Giel uh, een paar van die dagen in de komende week op vakantie zijn toch? Ja, ja, dat was eigenlijk onwijs jammer dat Giel op vakantie moest. Uh, want je wilt natuurlijk echt op de dag zelf doen. Maar ja, nee. Giel is inderdaad op vakantie. Dus de eerste drie mochten we uh, opnemen van ja. tevoren. Maar die hebben we wel live op de radio gedaan. En zorgen dat die s'avonds zeg maar, op tijd klaar was. Ja. Um, ik was blij dat we, uh, dat we nog niet live waren. Ja, want, want wat is, uh, wat, ik bedoel, het gaat om vernieuwende televisie. Nou, portret maken, dat doe je natuurlijk regelmatig. Ja. Dat is een beetje jouw sport. Ja. Uh, maar wat is er vernieuwend aan om het op die dag zelf te doen? Wat is, wat is de moeilijkheid? Nou, dat, je zegt het zelf al. Dat je het op een dag, uh, in een dag in elkaar moet fietsen. Ja. Uh, normaal ga ik uh, goed beslagen ten in een interview in. Dan heb je heel veel research gedaan van tevoren. En dan kies je een bepaalde lijn en richting. Je neemt de tijd om... Om, om, om een gesprek op te bouwen. Daar, daar, die tijd heb je nu niet. Nee. Ik weet helemaal mijn god niet wie ik ochtends uh, die, die dag ga volgen. Nee. Dus ik, ik moet in, in, de, in de bus, in de montagebus, waar alles direct gemonteerd wordt, ook mijn research doen. En vervolgens ook een lijn kiezen van wat wil ik van diegene weten. Uh, wat er dan ook vernieuwend aan is, is dat er is altijd een wens geweest... om radio en televisie samen te laten werken. Uh, uh, dat is, in, in dit programma kan dat. Ja. Omdat Giel bijvoorbeeld ook zijn luisteraars oproept... om, om te vragen van, god, wat zou je nou willen weten over die gast? Ja. En mensen kunnen dat dus allemaal doorbellen, sms'en en twitteren... en weet ik veel wat. En dan ga jij dan... Uh, maar die moment nou, kun je dat dan uh, uh, je gewoon, uh, uh, uh, uh, op televisie zien diezelfde ja. avond. Ja, nou ja, okay. En, en uh, want, uh, uh, welke heb je opgenomen? Uh, de eerste aflevering die ik had was met uh, Willy Wartaal van de Jeugd van Tegenwoordig. Oh, ja. Jij hebt een beetje de sport van de openingsvraag, mag ik dat zo zeggen? Hij, Is moet, dat ra zo? hij moet raak zijn, hij moog, moet goed zijn. Veel mensen kenden het interview met Anouk nog, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dan moet het natuurlijk, het kan net ernaast zitten, het kan erop zitten. Net die goede vraag. Hoe ging het bij Anouk? Nog eventjes, zij zat midden in een relatiebreuk. Ja. Wilde het nergens over hebben, volgens mij, over privézaken. Ja. En dan rij je daar naartoe. ...beslis je dat je het er toch over gaat hebben en ook nog met een specifieke vraag. Hoe werkt dat? Ik herinner me dat eerlijk gezegd niet. Het is niet zo dat ik van tevoren een vraag bedenk dat ik denk ik ga er gelijk met een gestrekt been in. Sterker nog, dat is helemaal niet mijn uh, methode. Um, ik wist natuurlijk wel dat Anouk een hele lastige giet is om, om te interviewen. Dus ik wist wel dat het een, een gevecht zou kunnen worden. Ja. Maar ja, ik ben daar gewoon als mezelf gaan zitten en ik dacht ja, ik ga gewoon proberen om een leuk interview van te maken... En dan niet rekening houden met het feit dat zij niet per definitie over die relatie niet wilde praten. Het is niet dat je in de auto zit en ik denk, oké okay, Anouk, uh, het was het verhaal van de week toen. Uh, er was veel gedoe. Ja. Ze brak met een rapper. Ja. En uh, het is niet dat je van tevoren al een strategietje zit te bedenken met nee, de regisseur Nee, er zit geen strategie in. Nee, nee, zeker niet. Nee, nee, ik, natuurlijk bereid ik mijn vragen voor, maar het gesprek loopt zoals het loopt. En dat gebeurt toch gewoon door omstandigheden, sfeer, et cetera... Ja, misschien ben ik daar wel onverschillig in, ondanks dat ik heel goed voorbereid ben. Maar misschien helpt dat juist wel om iets los te maken bij iemand. Ja, ja maar dat, je hebt vast ook last van valse bescheidenheid, maar ik ga het toch even proberen. Formule Frank Evenblij. Mm -hmm. Waar zit het succes? Ja, dat is natuurlijk een hele lastige vraag om te antwoorden. Omdat ik dat, uh, het succes zit hem in het feit dat ik voor, voor, de laatste tijd gelukkig nog wel veel portretten heb mogen maken. Ja. En ik dat, dat mocht doen, denk ik, omdat mensen het aangenaam vinden om ernaar te kijken. Ja. En waar dat vandaan komt, dat is aan anderen om dat te beoordelen. Maar toch zo'n Anouk, die had je ook een tik om de oren kunnen geven. Mm -hmm. uh, gelukkig was het dan opgenomen en had je het er nog uit kunnen monteren. Of misschien zelfs helemaal niet. Ja, dat prachtige televisie. had ik nooit gedaan, precies. Maar uh, uh, ze doet dat niet. Ze gaat dan toch met jou zitten praten ja. over iets waar ze nou ja, van tevoren aangegeven had niet over te willen praten. Ja, ja verklaar jij, maar ik weet het niet. Nou, nah, het kom. Ja, maar waar, waar moet ik het vandaan halen? Ik zou het niet weten. Ja. Het had ook inderdaad mis kunnen gaan. Ja. Maar ja, als je daar heel voorzichtig ingaat met in gaat, in de wetenschap dat het misschien wel eens mis zou kunnen gaan... ja, dan, uh, dan hoef je eigenlijk al niet te gaan, denk ik. Dus en ik ga er altijd vanuit dat het wel goed komt. En op een of ja. andere manier lukt het dan toch ook wel vaak? De formule, Frank, even blij. Misschien komen we er het komend uur achter. We gaan dit uur ook een beetje naar muziek luisteren. Altijd komt de gast met zijn favoriete plaat. Ik heb ook nog een plaat voor jou. Ik blijf in de buurt bij jou, grote band. Ja. Want dat is de police, hè? Ja. Van jongs af aan ben ik al uh, uh, helemaal gek van de police, ja. En dat is eigenlijk wel raar, want ik ben zelf geboren in 1978. Ja, je was één ja. toen het nummer wat we zo meteen gaan horen een hit werd. Is dat zo? Nee, ik ja, 1979 ik... was dat. Was het 1979? Ja, was ik een goed heb, hoor. Maar ik, dus ik heb eigenlijk alleen maar het laatste puntje uh, van, de, van de carrière van de police beleefd. De enige single die ik ooit heb gekregen van mijn vader was Every Breath You Take. Ja. Dat is in 83 volgens mij. En daarna kwam er nog één plaat in 86, was Don't Stand So Close To Me. Ja. Een remix. En toen was het alweer einde oefening. Maar in de jaren daarna heb ik, het, heb ik echt alles verzameld van de police. Hoe komt het? Wat is het? Ja, ik, vond, ik, ik was gewoon helemaal weg van die muziek. Omdat het een totaal andere vorm van popmuziek was. Het is natuurlijk heel reggae-achtig, zeg maar. Die, die stem van Sting die, die brengt mij gewoon in vervoering. Terwijl ik heb dat al die jaren heel fonetisch meegezongen. Ik heb nu nog wel eens in mijn hoofd hoe ik het als kind zong. Ik kan het nooit meer helemaal reproduceren. Ja. Dus ik heb die teksten natuurlijk nooit begrepen. Want ja, ik, ik deed maar wat gewoon op de klank. <lacht> ik vond, in, in, achteraf vind ik die teksten nou helemaal niet zo heel bijzonder. Ja, het gaat over een berichtje sturen en dan een, een paar flessen uit. En ja, vervolgens komt het erachter ja. dat die berichtjes nooit zijn aangekomen. Ja, het is een nooit, man is... verlaat op het eiland. Ja. Het is geen, nee, je hoeft er geen raket <lacht> geleerd voor de zijn om die teksten uh, uh, te leren begrijpen. Maar ik vind het nog steeds gewoon fantastisch. En ik ja omdat ik zoveel ging verzamelen, ik ben ook later ook alle eh, singeltjes en zo gaan sparen. Echt een beetje, ja, gekke hobby is dat. Er zijn naar heel veel platenbeurzen gegaan. En op een gegeven moment kom je erachter dat die singletjes ook in verschillende kleuren worden uitgebracht. Dus in het rood en in het blauw. Ja, dat moest ik eigenlijk allemaal hebben. Ja. En buttons en veel documentaires ook gezien. En ik, ik vond het gewoon echt te gek. En ik, wat ik echt heel graag wilde is zelf muziek maken. Uh -huh. En met name dan drummen. En dat kwam echt door Stuart Copeland. Ja? Ook in die documentaires vond ik Stuart Copeland... die was altijd het grappigst. Ook als je het clipje van Message in the Battle ziet... Mm -hmm. dan is Sting is vrij serieus. En, en, en, en die Summers ook. En die Stuart Copeland die maakt overal gewoon een geintje van. En dat vond ik altijd prachtig om te zien. Dus ik was gewoon helemaal weg van die band. Zullen we gewoon gaan luisteren? En wij gaan weer naar binnen. Uh, uh, nou, we kunnen het hotel in. Naar de kamer. We kunnen aan de bar gaan ja, zitten. Ik, ik, het is zomer in Amsterdam. En ik heb begrepen dat die een prachtige tuin is. Ja, joh, kom. Gaan Doen we graag dat. Graag zitten. Gaan we in de tuin zitten? Dit Message in the Bottle. The police. I'm not a Ging het dan eigenlijk als je dat uh, als kind uh, meezong? Message in the Bottle. Uh, yes, to the world. Ik weet het, begon niet meer. <laughs> ik wou dat ik het helemaal kon reproduceren, maar ja. begrepen heb ik het toen niet. Nee. De police natuurlijk. Message in the Bottle. Hij was in Nederland, Sting, onlangs. Ja, hij was op het Noordse Jazz Festival. Ja. ja, ja dat, ik, heb, ik heb hem wel één keer uh, uh, gezien, live. En dat was omdat... Uh, wat ik nooit meer had verwacht, dat de politie die zijn weer bij elkaar gekomen. En die kwamen toen ook weer naar Nederland. Die hebben een wereld gedaan. Ja. En die kwamen in de arena. En ik heb echt heel hard gehuild. Want? Ja, dat ik dat nooit meer had verwacht. Dat ja, dat ja, het ooit ja. nog zou gaan gebeuren. Ja, het is een beetje... Maar, maar eh, reunies zijn over het algemeen altijd uh, teleurstellend? Nou, dat was helemaal niet. Nee? Steen goed. Dat ja? was echt, dat was ouderwets <laughs> goed. En die gasten zijn natuurlijk wel, het, oude, oude lullen. Ze zijn allemaal dik in de zestig. ja. Maar ik vond dat echt. Uh, ik weet dan wel, ik, dat ik, het is heel gek als je als kind ben je daar dan heel erg mee bezig. En dan verzamel je dingen. En dan, ik kocht toen gewoon nog LP's en die singeltjes en zo. En op een gegeven moment, omdat ze uit elkaar waren, en ik had al die, uh, die opnames gezien en die documentaires bekeken enzovoort. En ik begreep gewoon niet waarom die mannen uit elkaar zijn gegaan. Hmm. Want als kind denk je, dat zijn drie succesvolle mannen die de mooiste muziek maken. Maar waarom ga je dan nou ruzie met elkaar maken? Dat, als kind kun je dat nog helemaal niet nee. bevatten. Pas later snap je waar dat vandaan komt. En nu weet je zeker, als je dingen terugkijkt... dan zie je dat het ego van, uh, van Sting... dat, dat pas nauwelijks in het college hotel. <lacht> en daardoor uh, hadden die andere twee gasten er ook wat tabak van. Dus, uh, maar uh, ja, ik weet nog wel dat ik altijd dacht... Als ze nou één keer ooit nog samenkomen, al is het in Hongkong... Ja. dan verkoop ik alles wat ik heb om bij dat concert aanwezig te zijn. Toen ik wat ouder werd was het wat minder bakvisserig, zeg maar. Maar ik ben wel blij dat ze gewoon naar Amsterdam kwamen. Ik ben ook maar één keer geweest, maar ik vond het wel een emotioneel moment. Maar je bent niet... Uh, Zo'n sting staat daar dan in Ahoy, in Rotterdam. Uh, je bent dan niet zo dat je gelijk denkt... Ik bedoel, je hebt nu ook nog allerlei professionele middelen om te zeggen... ik ga daar naartoe, perskaart kan dichtbij komen, ik verzin wel wat, ik ga hem interviewen. Want dit is de, misschien een kans die, die ik maar moet grijpen. Ja, nou Geen portret van hem gemaakt gelijk of zo. Nee, dat zou ik heel graag willen, maar hij is ook niet zo heel scheutig in het doen van interviews. nee. nee. Vrij recent heeft hij nog bij uh, uh, Twan Huis gezeten, hè? in uh, college-tour. Daar was ik wel enigszins jaloers op. En, we, en het bakvissengehalte wat dat betreft, als je zo tegenover zo iemand staat, ben je dan nog onder de indruk? Of, uh, nou, dat is best wel gek. Of je toen ik, stardust, uh, starstruck? Toen ik dus uh, jong was, toen nou, was dat heel, heel erg, was ik heel erg mee bezig. Op een gegeven moment op het Noordse Jazz Festival, ik meen dat ik 13 of 14 was. Ik woonde in Den Haag. Yeah. En mijn vader kocht altijd kaarten voor het Noordshire Jazz Festival. En die had als verrassing de mededeling dat Andy Summers, de gitarist, ja. uh, optrad daar. Die maakte een beetje, ja, veel muziek en dat soort dingen. Niet zo heel uh, geweldig, moet ik eerlijk zeggen. En toen dacht ik, nou, daar moet ik naartoe. Dus ik ben naar dat optreden gegaan in de Statenhal in, uh, in Den Haag. En uh, toen ben ik uh, na afloop van het concert over het hek heen geklommen. Dat, dat kon ik toen nog. <lacht> en... Uh, toen ben ik aan, aan een, een of andere beveiliger gaan vragen: van, Kun je alsjeblieft vragen of je een, een handtekening uh, kan, kan vragen aan Andy Summers? Zo'n police en, en, Toen ging die beveiliger ging dat vragen. En toen had Summers gevraagd: uh, laat, die, laat die gast maar komen. Ja. Dus toen mocht ik uh, naar achter en toen heb ik uh, Summers een hand gegeven. En me echt uh, helemaal uh, aan het trillen, want ik vond dat echt te gek. En toen kreeg ik van de hele band... Ja, die andere bandleden interesseerden me natuurlijk eigenlijk geen kluiten. Maar, <laughs> maar voor de vorm, te... dacht je? Ja, voor de vorm. Ze mijn uh. naam er maar bij, Too Frank. Maar Too Frank en die Summers, die staat nu nog steeds in mijn woonkamer. Uh, heb je hem toen ook geïnterviewd? Want je nee, hebt, ik uh... was 13, 12. Oh, okay. maar, dus, maar je was 14 toen je toch twee leden hebt geïnterviewd van police, toch? Nee, nee, nee. nee, nee. De, die, en, en die Summers, die heb ik dus toen ontmoet op dat Noordse Jazz Festival. Jaren later, toen ik al bij De Wereld daardoor werkte... Uh. toen heb ik zoveel, uh, had ik al heel veel interviews gedaan... En op een gegeven moment, nou, dat zul je ook merken... dan ben je daar niet zo enorm van onder de indruk. Weet je wel? Van dat je denkt, oh, dat is een enorme uh, charismatische persoonlijkheid... en heel bekend. Ik word, daar, ik word daar nu niet meer zenuwachtig van. Totdat ik hoorde dat Stuart Copeland... de drummer van de police in Nederland zou zijn. En die zou een of andere op een, op een percussieschool uh, les gaan geven... en een optreden verzorgen. In Eindhoven, in, in een of andere rare loods, weet je wel... Waar ook 15 man en, uh, op afkwamen. Dus ook helemaal niks groots. Maar hij zou er zijn. En ik had een interview aanvraag gedaan. En die werd gelijk gehonoreerd. Want ze waren al lang blij dat daar ook aandacht uh, voor ja. was. En toen heb ik, ben ik, moest ik echt 25 keer naar het toilet. Ja. Gewoon zweep parelde echt over mijn neus uh, voor die ontmoeting. Heb ik ook eerlijk aangegeven in dat gesprek. En dat zit ook in de uiteindelijke montage. Mm -hmm. Dat ik dat gewoon zo bijzonder vond. Omdat ik daar als kind zo tegenop heb gekeken. Stuart Copeland, weet je wel. Door hem ben ik gaan drummen, door hem ben ik muziek gaan waarderen. Ja, dat is dan toch mooi. Hoe om... ben je als drummer eigenlijk? Ben je, heb ja, je een matig. Wat... Oh, oké. Okay. Matig. Ik, ik doe het echt voor de lol. Ik heb nog wel een elektronisch drumstel, want in Amsterdam is het niet... Uh, het zijn nee. allemaal zulke kleine huizen dat je de buren anders helemaal gek maakt. En ik, ik, ik kan echt lang niet het niveau aan van Stuart Copeland. Die, ah, ja. die heeft de drummer eigenlijk opnieuw uitgevonden, vind ik. Ik dacht dat jij als jonge jongen al, uh, al, uh, al de politie had geïnterviewd, maar, maar dat zat er niet al vroeg in. Dat je vervolgens gelijk maar dacht, hé, hey, vragen stellen, interviewen, nee. in gesprek gaan. Nee, nee, nee, nee, nee. Dat is echt een beetje, dat is pas veel later gekomen dat ik dat echt heel erg leuk uh, ben gaan vinden. Mm -hmm. En dat ik nu achteraf denk ik, het is echt helemaal mijn, mijn leven. Omdat ik namelijk, ik vind dat interviewen, zo kun je het noemen, of een gesprek voeren, dat vind ik gewoon het leukste wat er is. Mm. En doe ik ook als de camera er niet is. <lacht> dus uh, mensen zeggen dat ook wel eens. Ik gewoon met iemand in gesprek die ik net op mijn moeder zit, het lijkt wel een interview. Ja, nou zo voel ik dat zelf helemaal niet. Het is gewoon een gesprek. En het zat er ook als kleine Frank al in? Ja, wel altijd heel nieuwsgierig. En uh, wel erbij willen zijn, zeg maar. En uh, als het kan, een beetje geestig zijn ook, vind ik wel wel belangrijk. Druk mannetje ook, hè? Ja, redelijk druk mannetje. Ja. Ik vroeger, ik heb mijn, mijn allereerste ding wat ik ooit voor televisie heb gedaan, ja. ben ik op straat aangesproken door iemand die vroeg of ik auditie wilde doen voor een, een verfilming, heel simpel, voor school TV, voor Dick Trom. Oh ja? Dus toen ik elf was, had ik mijn eerste tv-rolletje toen in een... Ja, een stukje dat ik op zo'n ezel moest zitten. En zo. Maar je werd gescout op straat, want je zat ook ja. bij het theater. Uh, ja, maar dat je, toch? Was daarna is dat gekomen. Uh -huh. Dat kwam dus omdat ik ooit voor Dick Trom was gevraagd. Is dat een postuurkwestie geweest? Nou ja, ze hebben me niet gevraagd om de ezel te spelen. Nee. In. <laughs> en vind je dat dan leuk als je op straat loopt en wordt aangesproken? Ja, natuurlijk. Zeg, jongeman, uh, jij lijkt mij wel een geschikte Dick Trom? Nou, dat vond ik echt fantastisch, ja. Oh. Ja, ik vond dat echt te gek. Ik vond dat gewoon een enorme kans... Uh, Waar ik helemaal niet op gerekend had, weet je wel. Ja, ik, ik vond televisie altijd wel uh, machtig interessant. Dus ja, als je zoiets moet doen, ja, ik heb daar helemaal geen, totaal... Jezus, het is nu dat je het vraagt, omdat dat misschien met je postuur te maken heeft... dat het dan vervelend over zou kunnen komen. Ja, ja, als kind ik kun je daar toen, onzeker over zijn. Maar to toen helemaal niet gerealiseerd. En ik heb daar eigenlijk ook nooit en enige problemen mee gehad. Maar doordat ik Dick Trom had gespeeld en omdat ik altijd aan het drummen was... Ik noemde mijn vader mij ste uh, steven als dik trommel. Omdat ik altijd overal alleen maar op aan het uh, pingelen was... En, uh... Onrustig. Uh, ja, ja. Nog een bijnaam, uh, maar misschien, uh, dat heb ik zo gehoord. Uh, dan moet je eigenlijk even luisteren, want we zitten in de tuin hè, van het College Hotel. Jij wilde graag met uh, min 2 graden in ja, de zomer. maar ja, wilde cool. jij... Je... Nee, nee, nee, nee, ik heb het hartstikke koud, maar jij niet. Dus ik blijf hier gewoon zitten, joh. Zo, een gast hier ben ik dan alweer? weer. Je moet even luisteren, naar het volgende fragment. Uh, dit is oud, het is uit de jaren 50. We hebben flink moeten zoeken, maar als het goed is, zit hier de drager van een van jouw bijnaam in. Luister naar uh, dit fragmentje van Hoorspel. <tweegd> I like mine with a kiss I'm satisfied As long as I get my kiss Nou, nou zou ik wel eens een lekkere mok sterke thee Maar, maar dan ook een mok Met je hoofd op een hakblok. Wat zeg je? Nee, niks Au, mijn been steekt Nou, dat komt wel eens een ijzeltje worden met het weer Ik graag een kopie slappe thee, joh. ja Stenen slappen bij het andere. Ja, zullen we nou niet even op Albert wachten? Ja, wel ja, la, la, laten we vooral even op Albert wachten. We wachten nooit op Albert. Kom jongens, gaan we lekker even op Albert wachten. Die jongen heeft gisteravond tot half twee zitten studeren. Ach, laat je keren. Ja hoor, dankjewel hoor. Jou ga ik nog eens een keertje hier aan de ontbijt. Nee, gaat dan mij niks dan nog eens een keer. moet jij no, no, no, no, no, ja, no, no, no, no, no, no, no, no. no, no. Ja, dit is echt even uit de oude doos hoor. Volgens ja. mij 1953. Herken je er iets van? Nou, nee. Ja, ik bedoel wellicht dat je nog eens soort... Opa Bobby. Opa Zit Bobby, hierin. ja, dat klopt. Joop Doderer trouwens, hè? die ja. opa Bobby speelt. Ja. Uh, maar uh, uh, dat was een van jou, althans even, althans zo is dat mij ter oren gekomen, een van jouw bijnamen. Of? Ja, ja, dat is grappig dat je daarmee aankomt joh. Want dat is inderdaad. Uh, mijn vader die zei dat vroeger altijd tegen mij. Uh, dat omdat als hij in gesprek uh, was, dan bemoeide ik me daar nogal graag mee. En kennelijk was uh, er ooit een type op de radio, dat, ik heb het ook alleen maar van horen zeggen... die opa Bobby heette, die zich overal in elk gesprek, zeg maar, uh, zich mee bemoeide. Dus dat, dat was altijd mijn bijnaam vroeger, opa Bobby. En ik, toen, ik, heb, ik herinner me dat natuurlijk. Ik heb het zelf ook wel eens uh, opgezocht op internet. Ik heb het nooit kunnen vinden, dus ik heb nooit geweten waar dat vandaan kwam. Behalve dan dat ik vroeger wel zo genoemd werd, ja. Ja, een drukke prater. Een kleine showpony was geboren al vroeger leeftijd het dus. Ja, het was ook wel. Ik was, ik was al vrij jong uh, uh, goed in taal. En ik ik, ik de, de beheerste de taal gewoon goed. Ik had een brede woordenkennis op jonge leeftijd. Ik ben nog wel gesprekken dat ik toen ik zeven of acht was of zo. Dat ik dan aan, aan mensen vertelde: mijn vader, die, uh, die was binnenhuisarchitect. Dat hij heel erg aan zijn acquisitie moest gaan werken enzovoort. Dat mensen mee aangekomen. En ook wetende ook, dat... Wat, wat dat was? Of... Ja, daar had ik wel een idee over. Ja. Oh, ja. Oh, een, beetje, een beetje wijsneuzig. Ja, ja precies. Ja, maar je, gewoon omdat ik er graag... Ik, ik wilde graag uh, erbij zitten en uh, meepraten. Ik, ik vind dat nog steeds heel gezellig. Ja. Maar ja. grappig dat je dat hebt gevonden, die Ja, ja en uh, vanmiddag zit thuis. Ik ken het natuurlijk ook niet. Maar nee. het is ook een beetje een mopperpot, is het? open Bobby, maar dat, uh, dat, die vergelijking gaat nee, niet nee nee Nee, volgens mij was het echt alleen maar, gebruikte mijn vader dat alleen maar omdat hij zei... dat ik me in elk gesprek mengde. Waar kwam het vandaan eigenlijk dat... Uh... Ja, dat verhalen vertellen. dat nou ja, Je broer is ook een uh, acteur. Uh, ja. uh, het zit toch, er is toch iets in de genen ergens ingeslopen? Nee. Waardoor jullie dit soort nee, het, artiesten het, het, het, zijn geworden? nou Mijn moeder die, uh, dat is wel een, uh, een expressieve vrouw. Maar niet, niet iemand die op het, uh, op het toneel uh, wil zijn of, of daar thuis hoort. En mijn vader ook helemaal niet. Dus het is in die zin weet ik helemaal niet waar het vandaan komt. Ik heb echt geen idee. Het is, het, het is iets wat langzaam ontstond, omdat ik erin rolde... door ooit een keer aangesproken te zijn op straat en voor de dik En ik was wel gewoon heel erg gefascineerd door televisie. Dat ben ik nog steeds. Huh. En um, omdat ik toen theater en dat soort dingen ben gaan doen in Den Haag... is mijn broertje daar ook mee in gekomen. En die bleek er ook goed in te zijn. En ik begon dat ook ontzettend leuk te vinden. En toen zijn we eigenlijk daar op die manier ingerold. Maar dat, ik geloof niet dat het echt geen kwestie is. Bij jou ging, uh, uh, eindigde het een beetje qua acteren bij uh, Dick Trom. Je hebt nog wel wat rolletjes gedaan, maar een uh, acteur zat er niet in, echt in. Nee, nee. Ik, uh, Kleinkunstacademie, auditie gedaan. Dat ja, al. ik heb auditie gedaan op de Kleinkunstacademie hier in Amsterdam. Uh, omdat ik namelijk... Ik zat op die theaterschool. En ik heb nog wel heel veel geacteerd. Ik denk tot mijn 2, 23ste in theater. Mm -hmm. En ik deed daarbij wel eens wat, wat tv-rolletjes, maar dat mocht ik geen naam hebben. Um, maar ik, ik vond ook in het theater vond ik het altijd heel leuk. Ook om in serieuze stukken wilde ik altijd wel de grappigste zijn. Zeg maar. En ik merkte dat ik daar ook goed in was om, uh, om dingen een beetje anders neer te zetten. En dat, dat, dat sprak me heel erg aan. Dus daarom dacht ik, ik ga naar Amsterdam om naar de kleinkunstacademie te gaan. Want dan kan je meer, wat meer richting cabaret. Dat, dat, dat leek mij gewoon leuker. Ik had ook een groepje met wie ik wel eens wat optrad op cabaretfestivals enzovoort. Ja. Maar ik ben afgewezen en dat was ook voorkomen terecht. Want die kleinkunstacademie die richt zich ook heel erg op, uh, op mu muziek en zang en dans. En daar ben ik totaal niet in thuis. Sterker nog, dat wilde ik ook niet. Ik vind het ook een gebrek dat er eigenlijk niet een opleiding is... waar je als een soort performer zeg maar, opgeleid kan worden... vanuit de dingen die je graag zou willen doen in plaats van dat je moet kiezen tussen, voor zo'n bepaalde richting. En als acteur... Maar de, jij zou meer als nou, cabarettenopleidingen... Uh, ja, dat dat had ik toen had ik dat wel graag gewild. Nu achteraf, denk ik, uh, dat dat ook niks voor mij was Je gewild. hebt dan een grote serie portretten gemaakt van... Grote Nederlandse cabaretjes. Ja. Dat is dan toch een beetje de sportjournalist... die uh, eigenlijk zelf sporter sport, had willen worden. Nee, want ik, vind het namelijk, ik, ik kwam er gewoon vrij snel achter... dat dat helemaal niks voor mij zou zijn. Ja. En dat ik veel beter gedij in die rol van... Uh, ernaast staan en er wat van te vinden. en vervolgens uh, uh, portretten te maken. of, of, of in ieder geval uh, gesprekken te doen met die mensen die dat heel goed kunnen. Uh, we maken even grote sprongen in het leven hoor, maar uh, uh, tv werd het vervolgens. Um, van wie heb je het meest geleerd? Van Christine van der Horst of Robert Jensen? Nou, dat noem je wel twee, uh, twee iconen. Ja, ik natuurlijk. wist dat helemaal niet joh, dat je daar. Uh jouw beginjaren hebt doorgebracht. Ron ja. Jensen als imitator, maar ook Christine van Horst... die we nog kennen van... Nachtsweeten. Nachtsweeten, hè? Ja, ja. Voor de mensen die niet kennen, wat gebeurde er? Nachtsweeten was een uh, nachtprogramma uh, op RTL 5... waarin een, uh, een grote, wulpse vrouw... Uh, interviews had met bekende Nederlanders en onbekende <laughs> Nederlanders. En dat, uh, er zijn periodes geweest dat Pim Fortuyn en Herman Brood en zo daar... Uh, gasten waren waar, waar het echt nog wel ergens over ging. tussendoor werd wel het gebeld, er waren van die belspelletjes. Ja, je kon een grote, altijd iets met een uh, knisperend plastic folie en daar zat dan geld in. Zo'n ja. zak kon je dan winnen, toch? Dat ja, dat, uh, precies, ja, dat, dat soort dingen. Ja. Maar op een gegeven moment ging dat programma toch een kant op dat het voornamelijk over deeldoos en, uh, en vibrators in uh, verschillende kleuren en maten ging. Maar ik ben daar ooit begonnen omdat ik toen ik in Amsterdam ben gaan wonen, wilde ik het eerste jaar een beetje oriënteren van wat, welke kant ga ik nou op. En toen ben ik in kroegen gaan werken enzovoort. En via het uitzendbureau zei ze, ze, ze iemand van het uitzendbureau... Moet je niet eens een keer bij uh, Endemol gaan praten? Dat is misschien wel leuk als uh, de, de, de televisieproducent. Mm -hmm. En uh, daar heb ik toen een gesprek gehad. En toen ben ik aangenomen bij Colt TV. Dat was toen... Hè, dat, dat heet, een bedrijf was dat eigenlijk een, een, een, een dochter van Endemol... die al die belspelletjes maakte... Mm -hmm. Nou, en uh, op een gegeven moment, ik ging vrij snel naar dat nachtsuite toe. Omdat ik, dat was nog het meest inhoudelijke programma wat daar uh, gemaakt werd. En ik schreef daar interviews, bereidde ik voor, voor, voor Christine van der Hoorst. Uh, ik sprak, zelf een oortje in en die gaf ik dan wat dingen aan door. En ik moest dan het, eigenlijk doe je dan de regie vanuit je, uh, door dat oortje heen. Ja. Nou, ik vond dat machtig, je, want ik was ineens, ik was 21 en je bent verantwoordelijk toch voor een groot gedeelte voor een live programma wordt, wordt uitgezonden op televisie. Ik vond dat toch wel een ongeweldige uh, kans die ik daar kreeg. Ik dacht dat het, want dat verraadt vaak zo, als je al vroeg uh, achter de schermen begint en dan al vroeg acteur, dat daar een, een groot plan achter zat, met een visie dat je al vanaf nee, uh, een televisiecarrière nee. voor. Nee, helemaal niet. Nee, ik, ik wilde naar die Kleinkunstacademie, dat is toen niet gelukt. Ik wilde niet naar de toneelschool omdat ik daar bang was dat je als acteur... heel erg gevormd wordt uh, door de, uh, de, de, de... de beperkingen... die een toneelschool eigenlijk met zich meebrengt. Hè? Van uh, technisch gezien... moet je zo'n acteur worden. Dus moet je aan die en die... en die dingen voldoen. Die richting... zag ik gewoon niet zitten. Want ik wilde juist gewoon... ontwikkelen. En kijken waar het schip strandt. Omdat je dan uiteindelijk wel iets op je weg vindt... waarvan je denkt, ja, dit is het. Dit is wat ik wil doen. en Dit wil ik aanpakken. En dat gebeurde toevallig eigenlijk toen met het Colt-tv. Ja. Want van Colt-tv daar... op een gegeven moment ging... Christine van der Hoorst ook een, dagelijks, of een, een, een lunchprogramma doen. En dat ging altijd over bekende Nederlanders die te gast waren. Ook met een, een portretje enzovoort. En daar moesten filmpjes voor gemaakt worden. En dat ging ik toen doen. Hmm. Nou, dat vond ik te gek. Op pad, met een cameraploeg enzovoort. En dan kijken of je zo'n origineel mogelijk leuk filmpje kan maken. En daar heb ik er best een paar van gemaakt. En toen belde de amusementstak van Endemol op van uh, Carlo Boshart, Die kwam van... Uh, Kids, en die gingen ineens grote zaterdagavonds amusement uh, doen en ze vroegen of ik daar wilde meedenken aan de voor, voor alle filmpjes en instarts en, en, en uh, uh, imitaties enzovoort en toen ben ik daar gaan werken ja. maar toen ja. was ik ook nog best wel jong dus ik vond het fantastisch om dan ja, in zo'n die oude studio van Jo van de, en in alles meer weet je wel en ja ik en 23 jaar en ik, ik zat ineens bij die alle grote programma's ja, dat vond ik toch wel te gek om mee te maken. Ja. En toen dacht ik wel, nou, dit is wel iets wat ik gewoon wil. Deze da kant wil ik wel op. Daar uh, werd uh, het begin uh, gemaakt voor de tv-ster uh, Frank Evenblij, die die nu is. Zo'n beetje, toch? Dat kunnen we wel zeggen. Even twee andere namen die vaak uh, voorbij komen als, als mensen het over je hebben. Ivonieë, uh, Velderhof. Ja. ja, die namen die ken ik. En Yvonneeën, dat is misschien een beetje een grap die ik jaren geleden wel zei... dat ik uh, de Yvonneeën van de Vara wilde worden. En uh, dat, dat, dat is ook wel een beetje zo. Omdat Yvonneeën, die maakt in basis natuurlijk wel hele interessante programma's... in de zin van dat hij uh, portretten maakt van, van mensen over de hele wereld... en daar het verhaal vertelt. En waarom ik die van de Vara wilde worden is omdat hij toch met een andere blik naar uh, die gasten kijken dan wat Ivo doet. Want? Wat is het verschil eigenlijk? Want het gaat om bekende mensen. Uh, ja. Waar mensen over het algemeen uh, door gefascineerd zijn. Ja. Nou, Ivo, wat hij doet is eigenlijk heel goed. En, maar het is ook wat mensen graag willen zien. Het is vaak een herhaling van heel veel uh, uh, uh, positieve punten uit het leven of de carrière van die persoon. Ja. He, die worden nog eens eventjes uh, opgerakeld en die worden nog eens even ondersteund met beeldfragmenten enzovoort. Dus dat is, het is, er is niet echt een een nieuwigheid of een nieuw gesprek. Wat hartstikke goed is hoor. Want het is hartstikke leuk om, om naar te kijken. Alleen ik vind het interessanter als er nog wat meer gebeurt. En wat, wat, wat gebeurt er bij jou meer dan bij hem dan? Ja, ik weet het niet. Misschien is het gewoon... Uh, het is sowieso minder gelikt. Omdat ik al minder gelikt ben. Ja. Yvonne, zitten zit er toch altijd goed gekapt. En, uh, en een mooi jasje bij. En, uh, en, en op goede locaties. En ik, ik sta er toch heel anders bij op televisie, denk ik sowieso. Het is toch niet en... alleen het jasje en het kapsel neem ik? Nee, maar dat, dat, dat zit hem ook in, in de... dat het wat rauwer is, zeg maar, zoals ik uiterlijk op televisie ben... maar ook in mijn gesprekken, dat het wat rauwer is. Dus, en, en dat niet per definitie... want er wordt natuurlijk altijd heel gezegd dat Yvonier dan niet kritisch is. Nou, ik geloof niet dat dat de vorm van zijn programma is... maar ik wil ook weer niet zeggen dat ik naar degene ben die zo kritisch is. Want het is meer... Ik, ik maak ook programma's vanuit een soort bewondering... Hmm. voor mijn, voor mijn uh, gasten. Maar ik probeer altijd wel een beetje gekkige gesprekken aan te gaan... met wat, ja, wat rare inhoud. Op zoek naar iets verrassends. En het is natuurlijk een hele rare sport eigenlijk wat je, wat je uitoefent. Het is uh, interviewen van mensen die al heel vaak zijn geïnterviewd. Ja. Gaat je dan verdiepen in die, die mensen die je interviewt? Nou, dat ja. is in dit programma natuurlijk ook. En dan lees je al die interviews en dan zijn mensen al heel vaak hetzelfde eigenlijk verteld. En dan, ja. en dan kom jij nog eens een keer aanschuiven. Ja. Waarom wil je dat? Omdat ik het gewoon ontzettend leuk vind om te maar ik bedoel, je kan natuurlijk ook uh, je, je talent uh, in uh, interviews met mensen inzetten die... Uh... Die nog niet zo vaak geïnterviewd ja, zijn. Bijvoorbeeld. Of, uh, ja, bijvoorbeeld. Wat... Ja, maar dat wil ik ook. Dat vind ik ook nog steeds heel erg leuk om te doen. Maar het ligt wel voor de hand ook om, uh, om bepaalde mensen te interviewen... Ook al zijn ze heel vaak geïnterviewd omdat ze in een andere levensfase zijn. Mm. Of omdat ik denk dat mijn benadering anders is dan degene die dat hiervoor hebben gedaan. Je bent natuurlijk, was natuurlijk en bent, maar dat wordt natuurlijk steeds minder. Ook de outsider, de frisse, het frisse geluid die in een wereld terecht kwam en komt. Die, uh, waar je misschien nog nieuw en fris in was. Mm -hmm. Inmiddels ben je natuurlijk ook weer de BN'er die de BNR interviewt. Heb je daar last van? Dat je denkt, oh ja. ja heb je daar last van? ja. Nou ja, ja, ik heb er eigenlijk geen last van. Nee, want ik ga nog steeds met dezelfde intenties te werk. als toen ik dat deed bij de wereld erdoor. Want bij de jakkals waren dat eigenlijk ook heel vaak mini-portretjes. Mm. En in het begin was ik daar natuurlijk helemaal niet bekend. Maar inderdaad, door het enorme, eklatante succes van de wereld erdoor. en uh, doordat ik ook een nog vrij opvallend uiterlijk heb. en zeker uh, als ik een uh, rode das draag. toen werd ik natuurlijk wel op een gegeven moment. Echt bekend en, en dat merkte ik wel, dat mensen het altijd over het algemeen wel lachen van vonden als ik uh, ergens kwam. Maar ik weet niet of het nou tegen me heeft gewerkt. Maar het is inderdaad, kijk, het, dat, ja, het is altijd een beetje lastig, maar dat heb ik in dit geval ook. Jij interviewt nu mij, jij bent uh, de uh, journalist. En nu ga je mij vragen naar hoe, hoe het is voor, om, om, om, voor mij om journalist te zijn. We zitten wel, wel enorm om elkaar te bevlekken eigenlijk. Ja, dat is ja. eigenlijk, ja, ik vraag me altijd af. Is dat nou interessant? Ik, ik, weet je wat ik ook eigenlijk... Ik vind het eigenlijk niet leuk om geïnterviewd te worden. Nee, nee. Maar waarom doe je het eigenlijk dan? Ik heb wat te verkopen, hè? Ja. bureau en bureausport. Dus, maar weet je waar ik het vooral, waarom ik het niet leuk vind? Hm? Omdat ik liever de regie heb in het gesprek. Ja? Ja, vind ik toch altijd het leukste wat er is, ja. Een beetje draaien enzovoort, weet je wel. Dus, ja, dat vind ik gewoon prettiger. Maar het zal jij ook hebben, anders zit jij niet op die stoel. Ja, nou ja, ik zou het ook andersom willen. Maar in dit geval hebben we het zo afgesproken, hè? Ja, dat is waar. We kunnen omgooien, maar laten we dat niet doen. Dan wordt het helemaal verwarrend voor ja. je hier thuis. Oké, je de Newsroom, uh, televisieserie? Nee. Maar um, het uh, gaat over actualiteitsserie um, in Amerika. Een uh, groot Amerikaanse anker. Die um, gaat, uh, nou ja, zoals altijd, natuurlijk, over de grote zaken des werelds. En ik zit dat af en toe te kijken. Ik met mijn journalistieke achtergrond zit dan vol bewondering en ook een beetje jaloers te kijken naar iemand heeft het echt over de zaken in de wereld en helpt mensen en het gaat over zaken die toe doen. Ja. Um, Wat voor zaken, jij zaken bedoel je te, dan? Nou ja, gewoon uh, oorlogen, crisis, uh, de grote journalistieke onderwerpen. Ja. Maar ook mensen die werkloos zijn geworden. Uh, mm -hmm. Hij helpt zo, zo nu en dan hier is. Je hebt een keer een portret gemaakt van Paul Witteman. Toch? Voor, mm -hmm. uh, voor de varen? Voor Paul Witteman? Die heb ik wel eens geïnterviewd, maar geen portret. Oké. Okay. Um, heb je geen behoefte om je talent dan in te zetten voor, uh, voor de zaken waar mensen iets aan hebben? Ik weet niet of dat mijn talent is. Dat is iets wat ik nog niet heb ontdekt. Mm -hmm. um, ik heb, ben door, door toeval erin gerold. En op een gegeven moment dacht ik, dit is gewoon helemaal wat ik te gek vind om te doen. En uh, daarin heb ik gewoon nog niet ontdekt... dat ik de wereld met mijn talent, voor zover je daarover kan spreken, uh, verder kan helpen. Ik geloof ook dat amusement... Of infotainment ook de mensen wel verder helpt. En de, de, de een is goed om dat te doen. En ik voel me. Of ik gedij heel goed in, in, deze, in deze vorm van televisie maken. Ja. Maar. Um, het is namelijk. Ik, ik vind dat heel moeilijk. Tenzij je echt journalistiek bezig bent. Weet je wel. Dus inderdaad oorlogen verslaat enzovoort. Dat is ook gewoon nieuws brengen. En, en in hoeverre. doen die journalisten dan iets goed voor de wereld? Ja, denk jij? Weet ik niet. Ja, maar jij gebruikt zelf dat als voorbeeld van, Nieu van Nieuws Hoen. Wat doen zij dan wat de wereld beter maakt? Nou ja, je kunt, opkomen. Stel dat je, je kunt opkomen voor mensen die in het gedrang zitten... of die het moeilijk hebben, of mensen die uh, wat dan ook. Dat gebeurt natuurlijk wel eens. En daar ben jij jaloers op? Ja. Maar waarom doe jij het niet dan? Nou, ik doe het wel eens. Wat doe je dan? Nou ja, kijk, nu zijn we toch aan het omdraaien, ja, dat, maar dat is niet zo erg. Nee, maar bijvoorbeeld, als je voor... Ik heb bij de NUS wel eens gewerkt, bij jeugdsnel, Dan maakt je wel eens een verhaal over een asielzoeker desvara's. Heel erg desvara's. Mm -hmm. Voor asielzoekerskinderen die hier in Nederland niet, uh, niet, uh, niet een plek konden vinden. Mm -hmm. Nou, dan heb je wel even het gevoel, laat ik het dan zo zeggen... dat je iets goeds hebt gedaan. Ja. Het heeft het leven niet verbeterd misschien. Maar toch. Ja. Dan heb je je podium gebruikt voor iets moois. Ja. Kijk, je maakt prachtige programma's. Prachtige verhalen. Maar dan heb je niet de behoefte? Kijk, ik wil dat ook nog eens. Ja. Nee, ja, goed, die behoefte heb ik ook wel. Alleen ik, ik weet niet of dat uh, op televisie moet. Misschien doe ik dat op andere manieren. Ik vind het vertellen van verhalen in wat voor vorm dan ook heel interessant. En wat ik interessant vind... Ik heb, ik heb uh, uh, anderhalf, twee jaar geleden een documentaire gemaakt over mijn beste vriend. Mm -hmm. Die als een van de, van de eerste uh, kinderen is geboren uit uh, een uh, anonieme spermadonor. Dat, is een, dat was toen, ook in die periode, anderhalf, twee jaar geleden... een maatschappelijke discussie. Omdat RTL, in de vorm van Irene Moors, bezig was om een programma te ontwikkelen... waarin uh, oude spermadonoren uit de jaren 70 en jaren 80, anonieme donoren zich moesten melden omdat ze dan DNA konden verkrijgen... om te kijken of ze niet toch die uh, in contact konden brengen met, met, met hun kinderen. Nou, is dat in de jaren 70 en 80 allemaal niet echt goed geregistreerd. Mm -hmm. En uh, de regels werden daar ook niet echt heel erg nageleefd. Want één spermadonor die, kon bijvoorbeeld, die mocht uh, uh, maar vijf kinderen krijgen. Want uh, anders krijg je op een gegeven moment kans op inteelt. Ja. Maar in mijn research kwam ik erachter... dat die regels eigenlijk heel vaak aan de laars werden gelapt. En uh, dus er, uh, sommige donoren wel 120 kinderen hebben in Nederland. Nou ja... Ik vind dat een belangrijk, een, een belangrijk issue. En ik heb daar ook een bepaald gevoel en idee bij. En, en dat kon ik heel goed staven aan de hand van het verhaal van mijn beste vriend. Mm -hmm. Die dus zelf van een anonieme donor was. En nooit heeft willen weten wie zijn vader is. Omdat hem dat ook de fantasie heeft gegeven om het leven beter aan te kunnen. Het verhaal was ook nog ontzettend mooi. Omdat hij ooit bedacht had in zijn leven dat Huub van der Lubbe van de Dijk zijn vader was. En... Uh... Ik kon ergens in de documentaire het ook nog wel zo breien dat het nog had gekund ook. En hij ontmoet u van de Lubbe ook in de ja, documentaire. Ja, ja. Op dat moment is het dus eigenlijk een maatschappelijke discussie die mij aan het hart gaat. Ja. En dan vind ik het dus heel fijn en mooi dat ik de kans heb gekregen... om een documentaire over dit verhaal te maken. Ja. Waarin je wel duidelijk ook op basis van research een ding vertelt. Maar ook aan de hand van ervaringen van mensen die iets, iets zeggen over die situatie... En in die zin hoop ik dat je daar mensen in ieder geval mee uh, voldoende informatie verstrekt... Uh, waar ze hun uh, mening op kunnen baseren. Maar er komt er niet iets los dat je denkt, dat wil ik meer doen? Of vaker doen? Oh, of het moet op je pad komen? Ofzo. Ja, absoluut, absoluut. Alleen, de, nou ja, goed, dat weet iedereen nu. Binnen de publieke omroep zijn de mogelijkheden niet... Uh, niet zo groot. Ja, maar als Frank even blij met zijn uh, vuist op tafel gaat slaan en zegt: dit moet uh, aan de kaak gesteld worden, dan krijg je toch wel iemand. Uh, nou, dat zal je niet tegenvallen. Ja? Ja, ja, tuurlijk. Ik moet toch gewoon ook uh, programma's leveren om, uh, om, om, om, om, om binnen mijn contract de dingen te doen voor de varen die zijn van mij verwachten. Ja. En als je een documentaire maakt, heb je toch wel geld nodig. En ik, ik probeer echt altijd voor een paar dubbeltjes en een kaaselvleje een, een documentaire te maken hoor. Want uh, het kan allemaal best wat goedkoper. Hmm. Dus, uh, maar dat gaat zeker nog wel gebeuren. Ja. Dat wil ik ook dolgraag. Ja. Wij gaan uh, uh, nog naar een plaat luisteren. Ik zei al, ik uh, blijf dicht bij jouw muzikale keuze. Uh, ja. Want uh, deze plaat is voor mij. Dit is dan, uh, nou, luister maar gewoon. Ik, ik weet niet of, kan je een beetje tegen covers van de police? Of... Ja hoor, heel goed zelfs. Ja, want sommige mensen vinden het natuurlijk heilig schennis als er dan ja. het origineel wordt aangetast. Vind uh, ik niet, want het is ook wel eens fijn na al die jaren het origineel te hebben gehoord, weer eens een, een, een frissere versie te horen. Nou, ik ben benieuwd. Zet de koptelefoon op. We luisteren in uh, de zomerlucht, buiten op het terras van College Hotel... naar Walking on the Moon. Giant steps what you take, walking on the moon. I hope my legs don't break, walking on the moon. We could walk forever, walking on the moon. We could live together, walking on, walking on the moon. Walking back from your house, walking on the moon. Walking back from your house, walking on the moon, feet they hardly touch the ground, walking on the moon, My feet don't hardly make no sound, walking on, walking on. Pushing my days away No way And if it's the price I pay Some say Tomorrow's another day You stay I may as well play Giant steps are what you take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 And if it's the price I pay, you say, tomorrow's another day. You stay, I may as well play. Some may say, I'm wishing my days away, no way. And if it's the price I pay, you say,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 Walking on giants steps giants giant walking en kan natuurlijk een beetje bekoren. Ja, ik vind het een heerlijke feest. ja, dit is uh, Roso, een uh, Frans Frans een jazz bandje, maar dat kunnen we horen natuurlijk met LO Black, die kennen we weer van uh, I Need a Dollar. Ja. Ja, ik bedoel, het gaat wel eens mis natuurlijk met een cover, maar dit ja, is wel aardig nee, gedaan, nee, toch? Nee, ja, ik hou ontzettend van jazz ook. Niet dat ik er heel erg echt in thuis ben, maar ik, uh, ik kan het erg waarderen. Maar wat ik al zei, het is meer als je een, soms een nummer een beetje met een nieuwe impuls hoort, dan uh, hm. is dat ook goed. En uh, dat is met uh, de reggae-nummers van de police in een jazzversie, dat werkt wel. Want Sting is zelf ook een keer een... Uh, een aanplakt uh, album opgenomen met alleen maar jazzmuzikanten... waar hij ja. ook dit nummer uh, heeft uh, gespeeld. Dus ja. daar lijkt het wel een beetje op. Ja. We zitten hier, uh, uh, Hartje Amsterdam. Je woont hier in Amsterdam. Amsterdam is jouw stad. Jordaan is jouw wijk. Uh, ja. nou, je bent eigenlijk een H genees. En uh, je bent fan van Willem II. Ja, dat klopt. Wat een wonderlijke samenkomst. Ja, dat, dat, dat, dat, dat vindt iedereen ook altijd. En dat is ook wel waar, want dat is natuurlijk ook heel vreemd. Maar het is vrij simpel uit te leggen. Heel veel mensen die begrijpen er niks van... Terwijl um, uh, er zijn heel veel jongens die ooit met hun opa een keer naar Feyenoord zijn geweest. Ook al komen ze uit Woudrichem of Nibbikswoud of Scharwoude. Uh, en die gaan met opa mee naar Feyenoord en die worden dan fan van Feyenoord. He, dus het is niet altijd zo dat de plaats waar je vandaan komt bepalend moet zijn, nee. vind ik, voor welke voetbalclub je bent. Nou ben ik opgegroeid in Den Haag. En uh, van huis uit werd er niet heel veel voetbal gekeken. Nee. En niet naar studio sporten enzovoort. Mijn vader had er eigenlijk geen interesse in. Ik had wel een, in de familie een paar mensen die het leuk vonden. Maar in die periode was FC Den Haag een, de, een club waar je echt niet mee geassocieerd wilde worden. Want dat waren echt een beetje Mogolen en zo. Hè. Dat was in de eerste divisie. Altijd enorme, heftige hooligans enzovoort. Ondertussen dus daar, wordt hier uh, trouwens uh, volgens mij uh, de deur gewoon gesloten gewoon van het café. <laughs> We dus zitten nu officieel in. buiten <laughs> en kunnen ook, dus niet, meer kunnen ook niet meer naar binnen. Dus het wordt een lange koude nacht. Uh, <laughs> het in, wordt een hele lange nacht. <laughs> maar uh, uh, dus, dus in die zin, uh, ja, dat, dat was gewoon... Uh, ik ken ook niemand die voor FC Den Haag was. Nou, Later ja. ben ik die club enorm gaan waarderen en heb ik er ook wel liefde voor gekregen. Maar ik, ben, ik ging wel altijd die voetbalplaatjes sparen van Panini, weet je Dat deed iedereen die. En ik vond die, uh, die shirtjes van Willem II vond ik zo mooi. Dat rood, rood, wit, blauw. Ja. En ik had een neef, die kwam uit Oosterhout. En die was ook voor Willem II. Uh -huh. Toen dacht ik, dan ben ik voor Willem II. Want iedereen vroeg, voor wie ben je nou? Ben je voor Ajax, Feyenoord of PSV? Nee, ik ben voor Willem II. En dat is eigenlijk echt gebleven. En dat was dus maar eerst... Het is ook een beetje de liefde voor de underdog. Want het gaat ja. niet per se altijd al te goed met uh, nee. Willem II. Ik bedoel, nee. dit is... Gisteren weer verloren met 2-0 van Venlo. ja. ja. In de Eerste Divisie. Maar ja, ik heb ook gouden tijden meegemaakt. Onder Co-Aliance zijn ze ooit tweede geworden. En hebben ze Champions League gespeeld. Mm. Dat is nog niet eens zo heel lang geleden. Maar het zegt misschien ook wel wat. dat je nou ja, Het houden van de underdog ja, is... past je misschien. Ik vind het gewoon geweldig om daarvoor te zijn. Want als je voor Ajax bent, ligt dat wat meer voor de hand. En dan bouw je ervan als je gelijk speelt tegen eh, Neck of zo. Weet je wel. Dan heb je het echt slecht gedaan. Terwijl als Willem II wint van Roda, nou dan kan gewoon... Eh, de kurken van de fles. Ja. En dat vind ik prachtig. En het is gewoon een kleine club. En het rare is, ik heb echt niets met Brabant. Ik, heb, ik, ik ken ook niemand in Brabant. Maar in Tilburg, daar, daar heb ik toch een klein soort huisje. In, in het stadion. Ik ga bijna elke thuiswedstrijd, als het kan, ga ik er naartoe nog steeds. En dat doe ik al jaren. Vanaf mijn vijftiende of zo. Ik ben wel een paar jaar niet geweest. Maar de laatste jaren weer wel. En... Uh, Vorig jaar promoveerden ze naar de Eredivisie. Toen stond ik op het veld en toen mocht ik die spelers... Precies, want je bent weer eigenlijk... Uh, Huldige. Omhe ...omhelst door de club sinds ze wisten dat jij een Willem II-fan bent. Ja, ja, absoluut, ja. Dus uh, ja, ik ben ook ambassadeur. Maar er, er zijn wel een paar veel, veel bekende Willem II-supporters, hoor. Dione de Graaf van, uh, ja, van de NOS. Ja, ja, ja, ja. maar en Twan haar, van haar woonde in Tilburg, dus dat uh, heeft nog een ja, verklaring. Twan van Peperstraten. Jeroen Latijnouw is van Editie NL. Die zit er ook nog wel regelmatig. Twan en jonen komen maar iets te weinig, neem ik ze wel een beetje kwalijk. Maar jij stond daar dus uiteindelijk op, op, op het veld. En dan moet je die spelers huldigen. Nou, dat is gewoon... Dan ben je, ben je, dat is me, gewoon als een klein kind voelde ik me echt. Vond ik zo, vond het zo fantastisch. Dan, ja, je bent gewoon heel blij, maar dat ik dat mocht doen. Weet ja. je wel, als Hagen inderdaad, woonachtig in Amsterdam. Midden op het veld in, in Tilburg. Tilburg. Ja. Prachtig moment, ja, echt... Hey, we gaan uh, uh, richting... Althans, we zitten al in de nacht. Maar het einde van dit programma is ook altijd even aanleiding om uh, het dromen te laten beginnen. Uh, Frank Evenblij is natuurlijk al een grote jongen. Maar als hij nou echt een grote jongen is, wat, wat, wat doet hij dan? Ik zou echt nog heel graag en lang willen doorgaan met wat ik nu doe. Ik maak voor de VARA echt leuke programma's. De Gielmobiel is dan iets wat er nu aankomt. Bureau Sport doe ik al uh, een paar seizoenen samen met mijn oud jakka als collega Erik Dijkstra. Ja. Ik vind dat fantastisch om te doen. Maar ik hoop even, dat dat, uh, en we laten het even los en we laten ook die, die realiteit van de publieke omroep en het geld en alle beperkende ja. middelen. Maar wat? Nou, nee, ik hoop echt dat. Wat moet dat er nog er gebeuren? Nog, hoe bedoel je precies? In het leven. In het leven. Ik hoop dat mijn dochter Bobby de gelukkigste vrouw ter wereld wordt. Dat sowieso. Dus die is nu de, twee. Die is pas twee. Ja. ja. Maar dat is wel mijn leven eigenlijk. Dat is, uh, ja, dat is het stomme natuurlijk, dat alles is relatief. En het, is allemaal, ja, het klinkt allemaal zo, uh, bleh, weet je wel. Maar een kind is gewoon, dat is het zo mooi. Ik vind het zo onwijs geweldig om mijn dochtertje groot te zien worden. het uh, is ook nog echt een heel leuk, lief meisje. Ze begint nu te praten. En uh, ze houdt heel erg van muziek. Ze is helemaal gek van uh, Daft Punk. Oh ja? met uh, Pharrell Williams, of wat iedereen een goed nummer vindt. Maar dat, dat er zelfs een kind het oppakt, dat zegt wel iets ja, ja, ja, ja, ja. over Get Lucky... dat dat zo'n goede plaat is. En ja, ik, ik hoop gewoon... Ik heb zelf heel veel meegekregen van mijn vader. Die heeft mij heel veel laten zien in, in, in mijn leven. Uh, gaf les op de kunstacademie in uh, Utrecht. En uh, dan ging hij op excursie met studenten. En dan belde hij naar mijn school op om te zeggen... Frank, komt deze week niet, want hij gaat met me mee naar Praag. Want ik moet hem daar dingen laten zien. En dat vond ik echt fantastisch. Dat bracht mij wel eens in problemen op school enzovoort. Maar ik zou dat nu exact hetzelfde willen doen met mijn dochter. En ik hoop haar zoveel mogelijk te kunnen laten zien. En dat is uiteindelijk het belangrijkste. Wat heb je daarvan geleerd? Dat je vader je nou ja, meenam naar Praag. Um, wat heeft dat tot de Frank die we nu kennen gemaakt? Nou, gewoon dat ik daardoor ontzettend nieuwsgierig ben geworden. En heel geïnteresseerd, omdat hij... Hij keek dan heel veel naar, naar architectuur en naar gebouwen. en Dus ook wel naar kunst, of maar ook naar strips en, en, en muziek. Alles wat daarmee te maken heeft. En dat heeft hij mij zo uh, bijgebracht altijd. was ook altijd, hij kocht zelf altijd veel muziek. Ik mocht altijd één singeltje uitkiezen. Dat was dus ooit ook de police. Als hij LP's kocht, mocht ik één single kopen. Nou, en omdat hij dat zoveel aan mij meegaf, en ook aan mijn broertje... dat, dat, dat, dat, dat heeft mijn leven gewoon leuker gemaakt... Want als je veel interesses hebt en uh, uh, veel dingen leuk vindt, dan, dan, ligt het, dan is het leven eigenlijk zo leuk. Ik vind het echt heerlijk als ik een dag niet te veel te doen heb om kranten te lezen. En dat je de tijd hebt om boeken te lezen. Omdat ik en van veel dingen veel wil weten. Ja, dat komt echt, dat is echt opgewekt door mijn vader. En uh, dat wil ik mijn dochter ook meegeven. Als ik dus vraag, wat moet de toekomst nog brengen? Dan begint, is opeens staat uh, vader Bobby. Frank. ja. En, maar niet gelijk, ik wil de talkshow later, ik wil dit, ja, ik wil absoluut. dat halen. Ik wil absoluut. nog een muziekprogramma maken. Ja, absoluut. Dat wil ik dolgraag. Een muziekprogramma, dat is echt nog iets van een vurige wens die, die ik heb. En uh, uh, nog veel meer portretten maken, dat zou ik ook heel graag willen. En dat bureau sport, dat mag wat mij betreft honderd jaar lopen. En uiteindelijk zou ik het heel leuk vinden om een wat grotere talkshow te doen. Um, maar alles is relatief... Als ik, het, uh, als ik naar mijn dochtertje kijk. Ja? Ja, want het, maakt me ook niet zo, het is niet zo dat ik op televisie moet blijven. Nee? Ge en geld vind ik ook niet het belangrijk. Het is een verslavend beroep, volgens mij. Ja, nou, dat kan ik me wel iets meer voorstellen. Het is ook hartstikke leuk, maar als het er morgen niet meer is... vind ik wel iets anders waar ik ontzettend gelukkig van word. Dus in die zin... Klinkt ik, als een tevreden en gelukkig mens. Ja, nou, ben dat ik zeker. En ik ben ontzettend ambitieus. Alleen, het maakt me eigenlijk niet zo gek veel uit waarin. Nou heb ik wel de zorgelijke, nou ja, gerucht is misschien... maar misschien is het inmiddels al wel niet meer zo... dat jij aan het werk bent met een personal trainer. Nou, dat is al heel lang niet meer zo, de okay. personal trainer die ik toen er tijd had. Maar ik ga wel veel naar de sportschool. Oh. En daar heb ik ook een, een personal trainer, maar die traint wel met zes anderen tegelijk. Dat is iets minder één op één, wat ik wel prettig vond, want het geeft mij iets meer ruimte om adem te halen. Tussendoor. Maar we, ik bedoel, sommige dingen in het leven moeten wel gewoon een beetje hetzelfde blijven. Dus we gaan toch niet naar een afgetrainde Frank Evenblijck kijken nou, in de toekomst, Nou, die kans, dat, dan zijn we sowieso nog wel een, een paar jaar verder voordat dat het geval is. Ik bedoel, is. gooi het... Nou ja, het is toch ook een beetje mede geheime wapen, volgens mij. Ja, dat kun je zeggen. Ik denk dat het me in ieder geval niet... Uh, het is niet geheim, want het is zo zichtbaar als, uh, <laughs> als het maar zijn kan. Maar het, het zal me zeker niet tegengewerkt hebben. Hè? Misschien dat mensen zeggen, ja, een beetje zo'n teddybeerachtig imago. Ja, misschien is dat wel zo. Ik heb misschien wat minder de uitschaling van een enorme macho... waardoor je op een andere manier een gesprek in gesprek ingaat. Dus in die zin zal het me zeker wel geholpen hebben. En uh, ben ik er daarom ook uh, best tevreden mee. Maar een beetje sporten daarnaast is niet zo uh, slecht. Ja, ik schrok mijn doodje om Een personal trainer van Frank Evenblij. Ik, uh, ik, ik dank je voor je komst. Um, en zo weer lekker op het scootertje. Drie nou, straatjes nou, verder naar huis. Nou, drie straatjes. Nu maak je mij wel echt <lacht> een enorme luie flikker. En dat valt allemaal wel mee hoor. Nee, het is iets verder. Dank je wel. Uh, wat wordt uh, maandagochtend? Weet je dus eigenlijk nog niet wat je precies. Uh, maandagochtend moet doen. weet ik het wel, want die heb ik dus die opgenomen, heb ik al opgenomen omdat Giel uh, op vakantie is. Willy Wartal. Wartal. Die gaan we zien in het uh, TV-lab. Vanaf maandag natuurlijk op Nederland 3. Dank je wel. Hartstikke leuk. you mm -hmm.